Poedige start, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietpartij in Praag is ook een Nederlandse man gewond geraakt. Op een universiteit in die Tsjechische stad heeft de dader flink om zich heen geschoten. Zeker 15 mensen zijn daar gedood, onder wie de schutter. Het zou gaan om een student van 24 aan die universiteit. En eerder vandaag is ook de vader van de schutter doodgevonden. De ex-president van Suriname, Desi Bouterse, wordt nog in de boeien geslagen. Nadat hij gisteren werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor de decembermoorden. Dat zegt een expert die nauw betrokken is bij de zaak. Een correspondent Nina Jurna weet wat voor mogelijkheden Bouterse nu nog heeft. Hij zou nog gratie kunnen aanvragen als hij dat wil. Dat moet hij dan, zo'n gratieverzoek moet hij dan indienen bij president Santokie, bij de president, binnen acht dagen. En vervolgens moet Santokki... Uh, volgens de wet ook advies vragen aan de rechters die Boutersen nu in hoger beroep veroordeeld hebben. Bij de decembermoorden werden in 1982... 15 tegenstanders van het regime in Suriname vermoord. En dat stond onder leiding van Boutersen. Hij kan ook het internationaal recht nog gebruiken nu... om de uitspraak aan te vechten. En er wordt weer flink gevoetbald voor de beker vanavond. Een kwartiertje geleden trapte Ajax al af tegen amateurclub Hercules. En later vanavond is het de beurt aan PSV tegen FC Twente. En de trainer van Twente ziet het als een mooie kans. We willen ons graag meten met de top van Nederland. en Dit is een heel mooi moment om dat te doen uh, uit, bij PSV. In een beker waarin, uh, waarin we dus alles of niets kunnen spelen. Uh, uh, ik denk dat we gewoon goed vanuit een organisatie kunnen voetballen. Uh, dat we ook goed aan de bal zijn. Alleen we moeten natuurlijk ook wel kijken naar de sterktes van, uh, van PSV. En daar hebben we ook gekeken. Nou, verder neemt Vitesse het op tegen Heerenveen. En gaat Almere City op bezoek bij Katwijk. En spelen Go Ahead Eagles en de Treffers nog tegen elkaar. Dan heb ik nog het weer. Ook vanavond merk je nog dat staartje van storm Pia. Want de buitjes blijven aan en ook de harde wind blijft nog even aan. Morgen hetzelfde recept als vandaag. Onstuimig en een graad of 8. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Thank mm -hmm.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 Vorige week hadden we al iets van Nop laten horen. Dat was iPad at Home. Die hadden we trouwens tussen 6 en 7 ook. Daar kwam stiekem voorbij. En dit is van een, ook van hetzelfde album. Arboretum is vorige week uitgekomen. En uh, geloof morgen geeft hij een release show in de Sinatol. Deze Nop En dan zal hij ongetwijfeld ook deze topbox laten horen. Aksblad...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 En al die foute vrienden al die bap bap. Waar moet dat wel naartoe? Dat oh is dat dan discipline? <Naturally> maar ik weet niet hoe dat moet toch? Is dat dan gezelligheid? Ik ben het even kwijt Ik kan het niet vergeten Maar hij moet het zelf weten, want Hij is zo lam, is zo lam, is zo lam, is zo lam, is zo lam, Hij is zo lam, is zo lam, is zo lam, is zo lam Dat hij bijna niet meer anders kan En dat ik nog steeds van hem hou, moet die niet verder. Niet vergeten, maar hij moet het zelf weten. Oh, ja, hij moet het zelf weten, Bro. Hij is zo lang, is zo so lang, is zo so lang, is zo so lang, is zo so lang, is zo so lang. Hij is zo lang, is zo so lang, dat hij bijna niet meer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 En um, ik heb wel in bandjes gespeeld, ook met de drummer Sjoerd, voordat, uh, voordat we bij Sakram kwamen. Ja, Sjoerd. Ah. Uh, dan, dan denk ik maar aan één iemand, Sjoerd ja. Raaijmakers. <laughs> nee. Nee. Niet. Uh, niet, niet nee, nee, niet die Sjoerd. Nee. Nee. Sjoerd. Uh, want het, uh, ja. want uh, die noemt zich Sjoerd, maar dan sch schrijf je het S-U-R-E-D. Oh ja. Een beetje je, Scandinavische spelling bijna. Nou nee, Engels. <grijns> het is een Engelse, oh, nee, de, to English. be shirt sure is het uh, eigenlijk, uh, <racht> z, daar komt het vandaan, maar uh, die is het dus niet. Nee, oké, okay, uh, want, want daar dacht ik in de eerste instantie aan, ja. maar goed, uh, <tus> uh, <yeah. grijns> de, maar het is hem dus niet in ieder geval. Nee, nee, nee, nee. Oké. In een lookalike, maar... Uh, ja, nou ja, goed, uh, er lopen dus nog meer shirts rond in <tus> muziekland. Dat is dan weer de wijze les uh, die ik hieruit getrokken heb. <tus>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 En ook in verder, en ook dus met de band kan gebruiken. We als wij ja. onze eigen muziek opnemen. Dat ik met de producers kan zitten. En Zal je het uh, hebben. Ja, ja, ja zoiets. Zijn, dus dat... um, ja, dan, dan deze single. Waarom hebben jullie per se gekozen? Ja, want het is vandaag...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 Zeker, ja dat zijn uh, allemaal inderdaad. Uh, het bakketje, de spar. Ja. Het komt ook allemaal in het nummer voor. Nou, oh, dat <laughs> komt allemaal voor. Ja, ja, ja. Dan, dan moet je dus wel een uh, ingevoerde oogganger ja. zijn uh, in dat opzicht. Ja, um, zo, ja, ja. ja nog, uh, nog één ding, want het, ik wilde dan toch zelf uh, nog even een verhaal kwijt. Uh, als je bijvoorbeeld bij Van der Werven uh, zat, jaren geleden nog, er stond altijd een Braviloortje uh, te loeien. Kan jij je dat ja. ook herinneren?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 ...zijn jullie te vinden op het wereldwijde web... ...want dan gaan we het afsluiten, dit uh, fijne gesprek. Op Instagram zijn we te vinden... ...onder uh, Sakaram... Hmm? ...en uh, nou, we hebben een website... ...Sakaram.com... Uh, ...en dus op Spotify... Uh, ...steeds meer... ...en dat komt er steeds meer aan... ...ook gewoon onder Sakaram... ...en uh, daar komt nog heel veel aan. Juist! Dan gaan we hem uh, laten horen... ...Hier dus Sakaram met uh, het nummer thuis...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 kan ik mijn pijn een beetje laten verzorgen Thuis, thuis, thuis Oh, thuis, thuis, thuis We lopen weinig in de koude wind over het leven gaat langzaam in zo'n reiniging De wind verwaait me zorgen En elke vezel van mijn lichaam doet pijn. Ik heb voor geld staan zwoegen en met geld breng ik mij En aan de wallen van de priester te zien Was het nog een langer jaar dan je niet blijven, maar misschien.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 Kan ik mijn pijn een beetje laten verzorgen? Tijd, thuis, Tijd. Tijd. Thuis. Tijd. thuis, thuis, thuis, thuis, thuis, thuis.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 Um, meteen door, want uh, deze die kreeg ik uh, eigenlijk uh, meteen aangereikt uh, door Gerard Hersingveld. En dat is van Rauw, alsof de woorden niet bestaan. Alsof de woorden niet bestaan. Om te zeggen wat het tussen ons nog is, zeg ik niets als je me vraagt. Hoe het is, ook niet dat ik je soms mis, maar ik heb je lief. Gewoon nog altijd lief. Sharing our souls, dressing in our finest, playing as if the day was young.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 Zeg maar mee, je dan nou? Yeah, do you mean it? Wanneer jij zegt dat je beter bij je beter bij me beter bij me anders was het precies dat but you ain't the one, oh my God. The honesty, yeah the honesty mag mij zo door mijn emoties. Voor de first date door al dat bent een nog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 Zeg me, meer dan nou. Yeah, me me Do you mean it? Ik ben erbij. Ik ben erbij. Ik ben erbij. bij iemand, beter Ik ben erbij. Ik ben erbij. Ik ben erbij. the one. Oh my God. God, the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 Maar jij hebt een mooi petje, ja die stond al voor je klaar. Daar is verder niks mis mee. Laat het ook iets zien. Dat je het kan kopen, want het is iets zelfverdiend. De kleding die je draagt lijkt een tikje duurder. Hoe dat dan komen door de flippels van je moeder? De wenst u allemaal fijne dagen en een voor